Het is 4 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een 14-jarige jongen uit Roosendaal is opgepakt... voor een gewapende overval op een cafetaria. Gistermiddag nam hij geld mee nadat hij het personeel... met een vuurwapen had bedreigd. Het personeel van het cafetaria had toevallig een paar weken... eerder tips van de politie gehad over wat te doen bij een overval. Omdat het personeel goed oplette... kon er een nauwkeurig signalement worden gegeven. Een wijkagent herkende daarvan de 14-jarige jongen... waarna hij gisteravond thuis kon worden opgepakt. In Rotterdam is de rouwstoet met het lichaam van Koen Moulijn onder grote belangstelling van de Kuip naar het crematorium Hofwijk gebracht. Tienduizenden mensen stonden langs de weg te applaudisseren. De Feyenoorden wordt in besloten kring gecremeerd. Vanmiddag was in het Maasgebouw bij de Kuip een besloten dienst met zo'n 500 mensen. Die werd afgesloten door Lee Towers, die de voetbalklassieker You'll Never Walk Alone zong. KNVB-voorzitter Van Braag suggereerde het Feyenoord-bestuur het nieuwe stadion dat mogelijk gebouwd gaat worden... naar Koen Moulijn te vernoemen. In de stad Schouwburg in Amsterdam hebben ruim 400 familieleden... vrienden en fans afscheid genomen van Bobby Farrell. Het boegbeeld van Bonnie M werd herdacht met een aaneenschakeling... van archiefbeelden, optredens en toespraken. De artiest werd na de bijeenkomst overgebracht... naar de begraafplaats Zorgvliet. Op het EK schaatsen staat Martina Sablikova... halverwege het vrouwentoernooi aan de leiding. Na een vijfde plaats op de 500 meter... won de Tsjechische schaatsster de 3000 meter. Irene Wu staat in het klassement tweede... na een tweede plaats op de 3000 meter. Marit Leenstra behaalde op de eerste dag twee medailles en staat derde. Jurin Voorhuis is vierde en Diana Valkenburg zesde. In het mannentoernooi staat, met nog één afstand te gaan, de Ruskoopref bovenaan. heeft een kleine voorsprong op Jan Blokhuizen, Havard Buckel en Koen Verweij. Het weer langs de kust onstuimig en vooral in het oosten pittige buien. Vanavond trekken die weg, maar in Limburg blijft er tot laat kans op een bui. Morgen droog en zonnig en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, files bij Rotterdam. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkelen Rode Reis 2 kilometer. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Spaanse polder 4 kilometer. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak.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 NOS Langs de Lijn nog tot zes uur vanaf half vijf. Het sportforum, zoals ik net al memoreerde, tot half vijf. ik we terug op de drie kilometer met Marit Leenstra. Wouter Olderheuvel komt nog even aan het woord. Bart Swinks, dat enorme talent uit België, laten we ook uh, nog even horen. Dat en meer tot half vijf, in ieder geval uh, tot het sportforum bij NOS Langs de Lijn. Bee en Tragedy. We gaan nog even terugblikken op uh, de drie kilometer. Want uh, ook Nederlands kampioen Marit Leenstra heeft er nu twee afstanden op zitten: uh, de 500 en die drie kilometer. Dus Bert Maldring neemt met haar het klassement door. Het klassement lijkt gemaakt. Dat vind jij toch ook wel? 1, 2 en 3 weten we wel uh, wie daarbij gaan horen. Ik eh, heb geen idee nog wat de verschillen zijn met een 4 en 5. Uh... Oh, oh, dat kan ja. ik nog wel even voorlezen. Nou, in ieder geval is het 1, 2, 3, jij staat dan derde. En uh, het verschil met voorras op de 500 meter is een ja, kleine 4 seconden. 1500. 1500, uh, sorry. Nou, dat is een mooi verschil. Ja. Dus 1, 2, 3, daar zijn we het over eens. Maar dan, je hebt een goede 3 kilometer gereden. Jij was op die 500 meter van jezelf kritisch. Ben je hier ook kritisch over? Nee, hier ben ik uh, heel tevreden mee. Ik, uh... Ja, ik was wel benieuwd hoe het met de wind zou gaan. Maar ik kon uh, goed blijven ontspannen aan, uh, aan de kant, uh, wind te, uh, in de rug. Sorry. <laughs> en uh, dan tegenwind uh, goed ritme houden. En uh, ja, het ging eigenlijk best wel goed. Was dat moeilijk? Nou, eigenlijk uh, viel het me mee en uh, ging het gewoon echt goed. Betekent dat dus ook dat je gewoon goed in vorm bent? Heeft dat daarmee te maken? Uh, ja, ik denk wel dat ik in vorm ben. En uh, nou, dat ik me goed aan kan passen op dit moment. En, uh, ja, daar ben ik wel tevreden mee. Ja, en dan gaat het morgen verder met de 1500 meter. En dat mag je ook een afstand van jou noemen. Ook jouw 1500 meter. Ja, dat is ook mijn uh, favoriete afstand. Dus uh, ja, daar heb ik zin in. En uh, ja, met een uh, goed gevoel de tweede dag in. Heb je daar nog echte plannen op? Want Wusti is altijd van de plannen en dat moet allemaal uh, beter en harder en sneller. En uh, nou ja, zelfvertrouwen in overvloed. Hoe is dat met jou? Ik ga gewoon morgen lekker 1500 rijden. En ik weet dat ik dan op mijn best ben uh, in plaats van allemaal plannen maken die toch niet uitkomen. Dus ik ga gewoon uh, morgen zwart mogen rijden en dan uh, zien we het wel weer. Vooraf noem je jezelf een outsider? Nou, dat beter we niet meer? Ik bedoel, je hebben toch gewoon een podiumplek uh, zeker klaar? Uh, ik denk dat ik uh, nu op de derde plek sta als een outsider nog steeds. <laughs> Ja, maar het Leenstra was dat. We gaan even naar de uh, mannen, want Walter, uh, Wouter Oldeheuvel was de beste Nederland op de 1500 meter. Hij eindigt als derde in het algemeen klassement, staat hij vijfde. En is de kans dat Oldeheuvel op het podium komt eigenlijk uh, vrij klein. Buitenschaatsen, in de mist en onder moeilijke omstandigheden. Wouter Oldeheuvel over het ek allround. Ijs voor rechte bikkels en uh, je moet echt uh, is puur gewoon kracht en sterk zijn. Want uh, Er staat zo ontiegelijk veel wind op die kruising en uh, ja... Als je dan uh, goede kruisingen achter iemand aan kunt, dan uh, heb je denk ik hier wel voordeel. En hoe kijk je dan in je eigen race? Want dit was alles of niks, hè? Ja, het was zeker alles of niks. Uh, ik ging er, uh, ja, voor mij doen, uh, hard in. En uh, op de stukken waar je wind mee had, uh, probeer rust te houden. En, uh, en dan op de kruising waar je wind tegen hebt, ja, vol aan te gaan steeds. En ik dacht van, nou misschien krijgen Bucko en hier nog heel moeilijk mee met jouw tijd. Dacht jij dat nou ook? Ah, ik dacht er wel, gewoon in ieder geval voor uh, mijn um, gevoel... een race waar, waar ik alles in heb gegeven. En uh, ja, nou, Dat het de derde mag zijn. Skopreff uh, ja. en, uh, Skopref en Bukka een mooie race uh, aan elkaar. Of in ieder geval Bukka aan uh, Skopreff. Wat denk je dan ook meteen? Hè? Dan denk je van, potverdomme, zij wel. Want jij had in de laatste ronde niet meer. Nee, maar dat komt ook dat ik de laatste buiten had. Uh, ik had één goede kruising achter uh, Sverreloen-Pedersen uh, aan. En uh, ja... Verder ben ik wat tevreden over deze race. En dan kijk je naar het klassement en dan vind je terug. En dan kijk je naar het verschil met Scobreff. Dat is bijna 30 seconden op de 10 kilometer. Ja, en dan is dat toch weer vrij kansloos, of niet? Ja, dat is vrij veel. Ik, ik heb gehoord dat morgen dezelfde weersverstandigheden zijn. Misschien nog wel meer wind. Dus uh, ja, een beetje marsel hebben. En uh, ja, ik gewoon een hele goede race neerzetten. En dan uh, maar kijken waar ik sta. Want als je kijkt naar de andere Blokhuizen, die staat er veel dichter op, een halve seconde. En zoals ik het bekijk, rij jij tegen Blokhuizen? Ja, ik volgens mij uh, na het wel uh, tegen Blokhuizen uh, ja, hoop dat het een beetje gunstig is. Wat, hoe, uh, ja, wat voor tactiek speelt dat dan mee? Speelt er nog ploegentactiek mee? Dan Kan het dan zo zijn dat je jezelf wegcijfert en dan Blokhuizen helpt? Of werkt dat toch niet zo bij dat individuele schaatsen? Nou, Dat werkt denk ik zeker zo, niet zo. Uh, ik ga gewoon voor mijn eigen kans en ik ga zeker niet uh, iemand helpen ofzo. En dan zit er nog wat in, vind jij? Ik bedoel, dat is te overbruggen. Ah, 30 seconden is hartstikke veel. En. Uh, moet ik ook redelijk zijn, maar. Uh, ja, het is buiten schaatsen. Even voor bikkels, hè? Ben jij een bikkel? Denk ik wel. En Annie Closer van Siel. Hij reed zijn laatste afstand op de EK in Colombo. Dan heb ik het over Bart Swings? Hij werd negende op de 1500 meter. En zal morgen niet meer in actie komen op de 10. Swings is een echte schaats Belg die nog maar negen weken op het ijs staat. Maar wie is hij eigenlijk? Een reportage van Steven Dalenboud. Het verhaal van de Belg die ging schaatsen... is ook het verhaal van de Nederlandse coach Mark Otter... Ja. En dus van zijn Belgische pupil Bart Swings. Ja, 15 en 10 kilometer zijn toch de, de afstanden waar ik het wil op bereiken. de Landesmeister Belgiëns Bart Swings. Ja, ja, ik kom van Sker. Uh, ja, uh, een week geleden heb ik in Erfurt de limiet gehaald. Ik ben eigenlijk nog maar twee maanden aan het schaatsen. En toch was het gelukt, een beetje verrassend voor mij ook. Sphinx is dus een echte Belg. Hij komt uit het inlijnen of skieleren en wordt op het ijs bijgestaan door Mark Otter. Ook tijdens de 5 kilometer van vandaag. Nou, hij is natuurlijk uh, bij het inlijnen heeft hij ook, uh, is hij onwijs goed. En uh, niet voor niks. Er zit een hoop talent in en uh, hij is heel goed bezig met de hele sport. Het is een 19-jarige jongen, een heel jonge jongen. Maar als je hem uh, meemaakt hoe hij zich voorbereidt, hoe hij zijn dingen regelt... hij uh, is heel professioneel en uh, dat zegt ook een beetje uh, waarom die prestatie zo, uh, zo snel is gekomen. Kom! Heb je vanuit België eigenlijk veel, veel reacties? Want ja, het schaatsen is in België lang zo groot niet als in Nederland... Nee, het is helemaal niet zo groot. Maar er komt wel vrij veel aandacht vanuit de media. Zeker na dit weekend toen ik de limiet haalde. Daarvoor was er eigenlijk niet zoveel uh, interesse. Nee. Ja, ik had ook nog helemaal niets bewezen. En het was ook nog niet de bedoeling om hier te staan. Maar ja, uiteindelijk is het toch gelukt. Dat is dus het verhaal van die Belg die wilde gaan schaatsen. Hij probeerde het, bleek over een opmerkelijk goede schaatstechniek te beschikken. En stond dus negen weken later op het EK. Waar enkele supporters zich hardop afvroegen... België? Wie doet er dan mee voor België? Ja, er was eigenlijk wel uh, vrij veel uh, oranje supporters die ook voor mij supporters waren. Ik verschoot er zelf van. Dat was wel leuk. Uh, ja, het is uh, leuk om hier aanwezig te zijn. Uh, veel ambiance. Dus ja, het is leuk. Als je met je trainers oog naar hem kijkt, wat zie je dan voor het perspectief? Ja, er zit wel meer in. Uh, hij staat nog maar acht weken op het ijs. En, uh, als je, je hebt je top niet na acht weken. Er zit nog zoveel in. Uh, conditioneel uh, was hij in het begin van het seizoen nog wat fitter. Toen kwam hij natuurlijk uit het WK in Colombia. En daar hebben ze je gouden medailles gehaald. Uh, we hebben alleen op techniek getraind eigenlijk. Uh, helemaal nog niet conditioneel. Echt op een trainingsplan. En uh, ja, daarom, Als we dat allemaal gaan perfectioneren, dan uh, zit er nog veel meer in. Ja. Zeker ga ik het skiller niet opgeven. Ik ga proberen... een, een proper een gezonde combinatie te maken van het en het schaatsen. En het doel van deze winter was eigenlijk om de techniek zo goed mogelijk te onder de knie te krijgen van het schaatsen. Dat is natuurlijk nog even veel werk. En dan het einddoel van de komende vier jaar, drie jaar eigenlijk, is Sochi daar aanwezig en deel te nemen. Dat was Bart Swinks, de schaatsbelg, die dus terug kan kijken op een geslaagd EK Allround. 19e staat hij in het algemeen klassement. Word wakker schat. Je hebt een maar het droom gehad. Rust dan maar, rust nog wat. Je kussen is zelfs nat. Was het dan toch maar verbeelding? En niet iets wat me zeggen.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 Het goed is het schadelijk verraderlijk of jou om het even. Of het een teken is of het gewoon geen betekenis. Ik vloog boven de stad, een aan de zwarte En als ik val, dan land ik straks. Terug op mijn matras. Dat was vandaag.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 Is het maar een mijl gedachten wachten tussen nemen en met Is het goed? Is het schaamt? Dan moet verraden en ik hoop jou met een is het van geen. De drieërs en Ellen wat is dromen? Nog negen minuten. Dan beginnen we aan het uh, Sportforum. Met uh, Erwin Wennemars, Kongreven en natuurlijk Tom Boots. U kunt uw vragen mailen naar sportforum.nos.nl Sportforum, apenstaatje, nos.nl Dan ga ik ze straks voorleggen aan de leden van het Sportforum. Ja, het Nederlandse wielrennen was voor het Nederlandse wielrennen... was de mooie week. Rabobank en Vakant Solij mogen meedoen aan de grote drie ronden. Vooral voor Vakant Solij is het nieuws dat ze mogen meedoen... aan de Tour de France, de Giro en de Vuelta natuurlijk geweldig. Uh, ze krijgen de concurrentie van een Luxemburgse formatie... die deze week werd gepresenteerd. Welcome, ladies and gentlemen, honored guests... to this very important evening for Luxembourg and for cycling. Het is een hele show in Luxemburg, live op tv. 5000 mensen in een evenementenhal, daaronder de Koninklijke Familie. UCI-voorzitter Pat McQuaid. This is a big day for Luxembourg, cycling. And I can tell you it's a big day for the UCI and for World Cycling. De minister van Sport is er ook. Dank om grootste sportlichen, vier economische defi... Kuktenoven, die kans internationaal sportsveld, op dat klinkt Luxemburg. En dat allemaal ter ere van de Luxemburgse wielerploeg. De droom van de broertjes Andy en Frank Slek. We hebben it over het, een team in Luxemburg. Yes. Want wielrennen in Luxemburg, dat heeft een verleden samen. In Luxemburg is er altijd een grote legend Een grote historie van We keep it rolling. Het is de geboorte van een ploeg, een ploeg waar veel mysterie omheen hing. Want hoe zou die gekleed gaan? Hoe zou die gaan heten? We krijgen een filmpje te zien: zwart-wit beelden van kronkelige bergwegen. En kijk, daar zijn de renners. Ze doen een trainingskamp. Ik heb al het gevoel dat we grote dingen maken. Het zal goed zijn. We zijn hier vandaag om je een nieuw team in professional cycling: Team Leopard Track. Team Leopard gaat deze ploeg dus heten. Dat verwijst niet naar een sponsor. Nee, Leopard is een bedrijf dat juist voor de wielerploegen is opgericht. Ik really like the name Leopard and it, it, I, I think of a Leopard as a, a slick, a strong and a very elegant animal. And I think if we can be something like that as a team, I, I would be pretty happy. En zo is het mysterie van de naam dus opgelost. Dat geldt ook voor de outfit. Zwart, grijs en wit. En oh ja, als ze niet op de fiets zitten... dan kunnen de renners zich kleden in een donker colbertje en een keksjaaltje. Daaronder ook een Nederlander. Joost, past maar? Ja Joost, want er zijn dus inderdaad de antwoorden... terwijl er lange tijd toch een hoop raadsels waren hè, rondom die ploeg. Ja dat klopt, dat was voor ons eigenlijk ook zo. Dus uh, ja, wij daar gisteravond ook pas de naam te horen. De kleren die werden gisteravond wel eens uitgereikt. En uh, ja, vanochtend gingen we deze kant op, waar nou uh, de ploegenpresentatie is. En uh, ja, de, de immense, ja, de grote hal, dat is, uh, ja, dat is voor mij ook allemaal nieuw. Ik loop al een tijdje mee in de wielrennerij, maar dit is wel heel immens ja. ja. Ja, precies. En ook de hele gang van zaken, de aanpak, het mysterieuze. Heb je zoiets al eerder meegemaakt? Nee, maar wat dat betreft, dan, dan, dan is het natuurlijk, ja, wat Brian net ook al zei, de ploegen is al vrij laat allemaal een beetje rondgekomen. En, uh, in juni zijn ze mee begonnen. Ja, mei, juni. En, uh, dus we willen eerst alles gewoon helemaal rond hebben voordat ze ook met namen en uh, ja, met, ja, met sponsoring en naar buiten komen. En uh, ja, we hebben gisteravond uh, ook voor de eerste keer de sponsor ontmoet uh, met het diner, meneer Bekka. En, en, en, uh, ja, super enthousiaste man. Want ook dat is een beetje opmerkelijk. Hè? Meestal heb je een bedrijf dat zich uh, aan een ploeg verbindt, maar hier wordt voor de ploeg een bedrijf opgericht. Ja, natuurlijk, maar dat is bij de Rauwbank natuurlijk uh, precies. Ja, de Rauwbank die sponsort dan, maar uh, die stopt het sponsorgeld ook in de Rauwbank op PV. PV. En hier is het eigenlijk ja, helemaal niet anders, alleen uh, ja de grote sponsor die, die, die, die wat nu op het shirt komen te staan. Meneer Bekka is dus de Luxemburgse geldschieter van team Leopard. Het liefst blijft hij een beetje op de achtergrond. Zo ontbreekt hij bij de perspresentatie. Ik ben he's dat hij his office, zoals hij altijd is. Zijn rol is een is grote, big, grote big supporter van the team. En natuurlijk legt meneer Bekka ook geld in. Veel geld. Er is een in in Engels, als je pay peanuts krijg je monkey's. En ik denk don't dat we have any die those. Nee, geen apen bij Team Leopard, het zijn juist de grote namen. En hier zijn ze, Fabian Cancellara, Frank Slack en and Andy Slack. En ze zijn gekomen met veel ambities, zo ook Fabian Cancellara. Bike riding is not only training and getting the money end of the month and, and go to race. It's, it's more than that and... People that believes in me en I believe in the whole team. En vertrouwen is er dus ook in de tweede Nederlander die bij Team Leopard rijdt: Tom Ja, Hoe voelt het eigenlijk, Tom, om in zo'n team verzeld te raken? Viert, dat zie je vragen. Uh, aan de hand ook uh, wel degelijk van bewust dat, dat, dat er genoeg druk zal komen en dat er veel van ons gaat verlangd worden. Maar ja, des te groter is onze uh, ja, motivatie. De buitenwereld zullen jullie zien als het uh, number one team, hè? Dat is aan hun. Uh, eerst moeten we maar eens presteren. En uh, dan als, we dan, als we dan dat verdiend hebben, dat ze ons zeggen number one... Ja, dan is het gewoon een, een, een ja, loon naar werk. Dus ondanks die grote namen, past er toch nog wel enige vorm van bescheidenheid? Ja, dat moet. Ik bedoel, uh, ze zeggen ook, we zijn een team uh, van mechaniekers tot begeleiders, uh, tot, tot, tot de kopmannen. We, zijn allemaal, we werken allemaal samen om, om, om de nummer één te worden. Ik bedoel, we zijn een nieuw team, er zal problemen komen die we overwinnen moeten en uh, we zullen niet altijd alles uh, kunnen winnen... maar we gaan het wel zeker proberen. Want als je een team koopt met Kanselara, de broertje Slek... kan je succes ook kopen, wat denk jij? Nee, je kunt geen ziel kopen. Je kunt, een team, je kunt ook geen team kopen. Je kunt een ploeg kopen. En een team en een ziel, dat moet ontstaan, dat moet groeien. Fabien, Kanselara, Frank Slek en Andy Slek, ladies and gentlemen. The leading riders. Bescheidenheid dus nog rondom de nieuwe ploeg Leopard, maar als je Kim Anderson, de technisch directeur, vraagt naar de doelen, dan is het toch wel degelijk duidelijk. Ja, ik geloof het is geen geheim, het is een groot team, de beste in het moment. En klaar, zoeken winnen de Tour de France is dat De mamas en de papas en California Dreamin'. Alle stoelen zijn bezet in de studio. Het is ongelooflijk, het is een volle bak. Gerrit Hiemster, de weerman, is aangeschoven, zo met het weer. Maar het woord geeft we eerst aan. Uh, oh ja, yes, Michael Verhoef, sorry hoor. <laughs> ik noem je zo maar Gerrit Hiemster. Neem me niet kwalijk. Trudy Venny, je heet wel zo, hè? Dat klopt, ja, die klopt. gaat ja. nu het nieuws doen. Radio 1: Het NOS-journaal. De inwoners van Moerdijk hebben vanmiddag te horen gekregen dat ze geen gevaar lopen door de concentratie van gevaarlijke stoffen na de brand op het industrieterrein. Een arts beklemtoonde dat de risico's zijn ingedampt. Welkomt er onder meer een groot onderzoek naar de gezondheid van hulpverleners. Na de brand bij gemietpak bleek een aantal hulpverleners klachten te hebben. Een 14-jarige jongen uit Roosendaal is opgepakt voor een gewapende overval op een cafetaria. Gistermiddag nam hij geld mee nadat hij het personeel met een vuurwapen had bedreigd. Personeel wist een goed signalement te geven waarna de jongen thuis kon worden opgepakt. Het waterpeil van de Maas is op dit moment redelijk stabiel. Volgens Rijkswaterstaat gaat de waterstand bij Sint-Pieter weer langzaam dalen. Stroomafwaarts wordt nog wel hoogwater verwacht. Ook Nijmegen maakt zich op voor hoogwater. Daar gaat de Waalkade morgen dicht. In Rotterdam is Feyenoord-legende Koen Moulijn herdacht. Dat gebeurde tijdens een besloten dienst in het Maasgebouw bij de Kuip. Daarna werd het lichaam van Moulijn naar het crematorium Hofwijk gebracht. Tienduizenden mensen stonden langs de weg te applaudisseren. En in Amsterdam is Bobby Farrell begraven. Vooraf werd het boegbeeld van Bonnie M herdacht in de stad Schouwburg. Dat gebeurde met archiefbeelden, optredens en toespraken. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met bewolking op veel plaatsen en in de oostelijke helft van het land valt ook nog wat regen. Verder waait het flink langs de kust. hard, windkracht 7 uit de zuidelijke richting. Maar die wind gaat geleidelijk wat afnemen. En dan gaat de temperatuur ook flink omlaag. Vannacht tot een graad of 2 in het binnenland. Ja, op een enkele plek zou het nog best wel iets kouder kunnen worden. En dan neemt toch ook de kans op gladheid alweer wat toe. En morgen zondag wordt het 5 of 6 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten is iets minder hard dan vandaag, maar nog wel aanwezig. Maar het is droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. En het is in ieder geval een heel ander weerbeeld dan dat we zaterdag hadden. Voor de maandag ziet het er licht winters uit met zonnige momenten. Het is droog, in de nacht vriest het licht, overdag een paar graden dooi. zo plus 4 of plus 5 normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan neemt dinsdag de kans op neerslag langzaamaan weer wat toe. Misschien zelfs nog wel eventjes met wat natte sneeuw. Maar vanaf woensdag is het gewoon weer zacht en regent het flink. ANWB, verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer, en die file heeft te maken met de uitvaart van Koen Moulijn. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, drie uur voor vooral vijf. Op deze tijd bent u het gewend. Het Sportforum, zo ook vanmiddag. U kunt uh, vragen voorleggen aan de leden die ik zo ga voorstellen. U moet dan even mede naar sportforum, sportforum at sportforum@nos.nl. En de gasten vanmiddag zijn Koen Greven, NRC Handelsblad, Emmen Weddermars, uitgaat uh, er een analist. Die heeft u de hele middag al kunnen volgen. Uh, er uh, zijn analyses van het EK Allround. En Tom Boots natuurlijk, uh, onze vaste gast. Mag ik bij uh, Koen Greven beginnen? Jouw moment uh, van uh, de week graag, Koen. Ja, het moment van de week is uh, ongetwijfeld overlijden van Koen Molijn. En zeker uh, zo, zoals ik, als je zelf Koen heet, word je als, van de jongs af aan, af aan daarmee geconfronteerd. Eigenlijk. Echt hoor? Ik, ik heb hem nooit zien spelen, maar als je, ik kan me herinneren als klein jochie zei je hoe heet je Koen? En dan vanaf jongs af aan zijn ze altijd Molijn er dan achter. En dat zijn de jeugd die hem blijven hangen. Ja. Ik heb hem een paar jaar geleden ook geïnterviewd uh, in zijn huis in uh, Rotterdam. Hij keek uit over de Kuip. Wat me toen opviel, dat hij de telefoon een paar keer opnam. Niet met Moelijn, maar Molijn. Dus wij vroegen ons af van, uh, hij heet toch Moelijn? Toen zei die, die legendarische woorden, misschien spreekt mijn hele leven wel mijn eigen naam verkeerd uit. <laughs> Mooi, en met wat was jouw uh, moment uh, van de week? Nou, is toch wel gewoon het, het hele EK schaatsen. Dat, uh, ik zit er al twee dagen helemaal vol in. Het is een moment van drie dagen dus ongeveer. Ja, het is een moment van drie dagen, ja. ja. En het, het, het, het is hartstikke spannend nog, nog, nog, nog steeds. Ik uh, vind wel de, de teleurstellende uh, 500 meter van Irene Wust, dat doet me toch, toch wel pijn voor het vrouwen-vrouwenternooi. Maar bij de mannen is het, uh, uh, het ongelooflijk spannend en uh, kan er kan van alles gebeuren. Is er ook een, een moment buiten het schaatsen dat jou is opgevallen? Oeh, moet ik even... Uh, ja. zijn er, er ja, denk, denk er even over na. Denk ja, er even, even er over na. Ton. Ton, wat is jouw moment? nou Voor de hand ligt Koemelijn natuurlijk, want daar kan niemand ja. overheen. Uh, mijn moment is uh, de blokjes van uh, Blokhuis eigenlijk. T in de eerste plaats, waarom schopt hij die om? Elke schaatser weet het. Maar dat ze verkeerd gelegd zijn, vind ik nog veel vreemder. Uh, wie legt ze? <coughs> Zijn er geen controleurs die het zien? Maar zijn er ook geen coaches die het zien? En zelfs rijders. Ik herinner me dat als ik moest basketballen. dat ik precies wist hoe de ring hing, en of het een millimeter te hoog of te laag, wist ik dat. Een rijder gaat dat controleren. Nou, dat is mij opgevallen. Nou, een rijder, oh, rijder... Je eh, gaat even heel oh. erg wachten, ja, meneer werden okay. want we gaan er straks over, uh, over doorpraten. We gaan namelijk eerst naar uh, het moment dat uh, uh, Koen hier aan tafel al uh, memoreerde, het overlijden van uh, Koen Moelijn. Uh, de nacht van maandag op dinsdag is hij uh, overleden. De legendar is linksbuiten natuurlijk. werd getroffen vorige week zaterdag door een herseninfarct. Op Ui, op zijn uitvaarddienst vandaag... Eh, sprak een geëmotioneerde van Kerken. In 2009... de biografie van Koen. Gedespecteerde sportjournalisten... die dat gemaakt hebben. Daarin staat alles beschreven... over Koen. Zijn successen... zijn teleurstellingen... gelukkige momenten... en minder gelukkige momenten. Boezemvriend en uh, oud-voorzitter van uh, Feyenoord is hij natuurlijk. Uh, Koen, uh, heb je meegekregen vandaag wat er uh, allemaal is gebeurd? Ook de hele stoet door de stad, heb je er iets van mee kunnen, kunnen krijgen? Ja, als voetballiefhebber volg je dat natuurlijk. Ja, het is uh, ja, aangrijpend om te zien. Het is toch een icoon van Feyenoord, die uh, historie heeft geschreven met die ploeg. Uh, ja, het, is het boegbeeld zoals Cruyff van Ajax was Molijn, Molijn van Feyenoord... Maar het mooie is ook dat die man echt heel gewoon is gebleven. had een kledingzaak. Hij was een echt een, een, iemand die gewoon nog fijn Feyenoord bezocht elke week. Onder de supporters, echte Rotterdammer. Ja, wat dat betreft is het wel een heel bijzonder mens geweest. Jij hebt net verteld dat je hem uitgebreid hebt geïnterviewd. Wat voor een indruk maakte hij toen op jou? Wat je net uitlegde? Ja, gewoon, gewoon je gebleven. belt aan en komt je beneden halen bij de lift. En uh, keurig begeleid naar boven. Een heel rustig appartement. Uh, met uitkijken over de Maas en hij had toen net daarvoor een operatie gehad waar hij zijn nier aan zijn zoon uh, gaf. Dat is twee jaar geleden. Echt, nou, ja. Twee jaar geleden. Is ja, het. ja. ja dat was echt. Ja, dat soort dingen is ongelooflijk. Hij heeft een heleboel tegenslagen in zijn leven gehad. Hij had ook eerder al een hartinfarct gehad volgens mij. Hij heeft een, keer een ongeluk gehad met de auto tegen een trein aan. Uh, ja, hij kreeg nooit echt heel veel betaald bij Feyenoord. Maar ja, is toch altijd zichzelf gebleven. Dat Maakt hem zo bijzonder, denk ik. Ja, het feit dat later zijn zoon. toch nog is overleden. Vorig jaar? Ja. Vorig jaar. Is dat, dat is ook voor hem natuurlijk een enorme tik. Eh, ja, ik denk dat voor iedere ouder. als hij overlijdt. Voor hem helemaal. Want hij, volgens mij kwam zijn zoon al gehandicapt ter wereld. En sindsdien. ja, is het er heel erg moeilijk geweest, van. Heb je de indruk dat. Eh, het feit dat hoorde ik Dick van der Polder. in onze uitzendingen eh, zeggen. dat hij zijn zoon nu eindelijk in zijn armen weer kan sluiten. Uh, ja, dat is... ja, ik denk wel dat. Hij toonde nooit veel emoties. Maar als het over zijn eigen kind ging, zijn eigen zoon... dan zag je hem wel veranderen. Dat, dat, ja, het is iemand met een heel kleine kring om zich heen... waarbij familie ontzettend belangrijk was. Ja. Ton, hoe is dat op jou overgekomen? Nou, Bij mij is het overgekomen. Ik ben helemaal verbaasd geweest dat het over mij heen kwam. He, dat ik geschokt was. En wat me opvalt... Je bedoelt zeggen, het maakte meer indruk dan je ja, had verwacht? Dan ja, dan ik ooit had verwacht. En bij anderen gebeurt dat op een uh, mindere wij wijze natuurlijk. Wat mij opvalt is, uh, en dat heeft Koen net al gezegd... zijn fantastische bescheidenheid. En ik denk dat dat een kenmerk is van mensen die echt top zijn. Die het echt heel erg goed zijn. En wat natuurlijk zeer opvallend was... dat hij geliefd was kennelijk bij de hele Nederlandse bevolking... Ja, was, kijk, over doden niets nog goed En over gezing werd niets naar goeds gezegd. Terwijl ik wist uh, dat ja, sommige mensen grote bezwaren tegen hem hadden. Nou, hier is niks bij gespeeld. En het laatste, hij 17 jaar heeft hij bij Feyenoord gespeeld. Ik denk dat dat een record is voor wat voor een eredivisie speler dan nou. ook. Mm. Uh, Erwin, iets wat ik aan jou wilde voorleggen. We krijgen een mailtje van Peter Bonden die zegt van... Um, ik ben 56, heb Koen nog zien spelen, Koen Molijn. Maar hoe zou het toch komen dat zoveel jongeren hem nu eren... zou dat misschien ook te maken kunnen hebben... met de magere prestaties van de laatste jaren? Nou, dat, de dat denk ik zeker. Ik ken Koen niet. Ik zou niet. Uh, ik, ik hoor hem alleen maar omdat hij overleden is. Ik ken, ken zijn namen naam natuurlijk wel, maar nu zie je pas al, al die beelden. En ik denk dat met name mensen die echt een Feyenoord hart hebben... die, die zien nu wat ze eigenlijk missen in de Kuip. Het is, uh, het is, uh, daarom wordt het misschien nu ook wel extra gevierd. Of gevierd, of, of nee, niet gevierd, maar gewoon zo omarmd. En, uh, uh, het is extra, extra tragisch dat zo'n man op dit moment overlijdt... op het moment dat Feyenoord gewoon niet meer Feyenoord is. Kom eens even. Het is misschien wel zo, maar ik ben helemaal een buitenstaander. En op mij heeft het ook een grote indruk gemaakt. Op heel Nederland heeft het een grote indruk gemaakt. Afgezien ja, of ze van Feyenoord houden of niet. Hm. Ja, maakt het mij ook, ook heel, heel veel indruk. Gewoon, maar ik vind, denk, denk toch dat het nu extra... Als je kijkt, ook, ik heb net de foto gezien... Uh, wat er nou allemaal op, op, op de Colsing gebeurt. Dat is echt indrukwekkend, hoor wat, wat er gebeurt. En, en dat, dat zie je niet uh, de, de afgelopen maanden in, in, in de Kuip gebeuren. Toch gek genoeg zijn er, heeft hij maar 37 Interlands gespeeld. Hè? Negen bondscoaches zagen het toch kennelijk niet zo in hem zitten... als mensen nu denken hoe goed hij toen geweest is. Dat is toch wel vreemd ook. Ja. Ja, ja, nou, het is dus heel interessant. Ja. He? Want Nederland heeft natuurlijk heel veel goede linksbuiters gehad. He? Ik heb een paar Piet Keizer, Rensseling, Rob de Wit, Mark Overmas, noem maar op. Ja. Hij is echt een klassieke ja. uh, linksbuiten. En het is ja, toch vreemd. En hij wordt ingeschat als de beste... Maar ik denk toch in die tijd ook, de Amsterdamse bluff wonnen toch vaak van zo'n bescheiden Rotterdammer. En dan zit je toch ook in de voetbalwereld, dat je dat tegen je kan werken, wat eigenlijk natuurlijk heel oneerlijk is. En daarom denk ik dat de gewone man hem juist zo waardeerde. Hij wilde ook altijd graag voor het gewone publiek spelen, in plaats van voor het terras. Daar speelde hij gewoon beter. Dan hoorde hij die mensen hem aanmoedigen. Dat gaf hem extra motivatie. Echtheid. Echtheid en oprechtheid. Ja, precies. Ja. Denken jullie dat, uh, dat heb ik eerder aan Erwin eerder deze middag ook al uh, voorgelegd, dat we qua respect en vereering van onze sporthelden een stapje de goede kant op hebben gezet? Want je hoort heel veel mensen die zeggen van... wij doen dat te weinig, zo zitten wij in Nederlanders niet in elkaar... dat doen ze in Engeland wel. Uh, Tom, mag ik dat in jou voorleggen? Doen nou, we een stapje de goede kant op? Nou, ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven. Ik heb er ook over nagedacht. Uh, is dat misschien na nou, een topsportklimaat of iets dergelijks... Uh, van de hele bevolking? Ik weet het niet. Ik denk dat we het ook weer over een week helemaal vergeten zijn. Uh, ik vind in het algemeen dat het ook een beetje overdreven wordt... dat wij, wij heus wel onze topsporters eren. Ja, ja misschien, misschien is het zelfs ontstaan met de dood van André Hazes. Dat je op een gegeven moment met z'n allen daarachter gaat staan, bijna een soort hype creëert. Iedereen wil er van alles van weten het zien. Haas werd toen in de arena herdacht. Het was, er was echt nooit voorgekomen. Dus sindsdien is dat ja. soort dingen steeds normaler geworden. Het, het is wel heel jammer dat het eigenlijk pas gebeurt... Op, op het moment dat zo iemand er eigenlijk niet meer is. Want ja. ik zie heel vaak, als je bijvoorbeeld kijkt... nu hè, nu is bijvoorbeeld Sven Kramer, die gaas niet meer... en nu willen we heel graag weer dat Sven Kramer terugkomt. Terwijl de afgelopen twee jaren... Dan, waren er, dan is het ook wel echt Nederlands van... ja, hij is wel heel goed, maar uh, laat nu maar een keertje iemand anders vinden. Of hij is arrogant, of er is iets met hem. En nu is hij er niet, en nu willen we hem weer graag terug. Je moet hem eigenlijk, ja. eigenlijk als de prestatie geleverd is... en als het een goede prestatie is, dan moet je achter zo'n man staan. En dan moet je hem ook steunen. En dan moet je niet, als iemand te veel succes heeft... Uh, dan weer gaan hopen dat het dan weer minder wordt. Want dat, dat is wel iets wat ik echt Nederlands vind. Maar hoe had je dat gezien dan in de praktijk? Nou, in de praktijk is uh, dat er toch wel gewoon kritischer gekeken wordt... naar iemand die dan heel veel wint. Ik vind bijvoorbeeld uh, Michael Schumacher vind ik dan een, een fantastisch voorbeeld. Gewoon winnen, winnen en blijven winnen. En op een gegeven moment zag je gewoon hij is de beste uh, Formule 1-rijder ooit... Uh, maar toch willen mensen graag zien dat, dat, dat, dat hij verliest. En dan verliest hij één keer dan, dan, dan zie je een bepaalde opluchting. En daarnaast dan is er een heel, heel leeg gat... en dan is er weer een hunkering na, na, na, na, na nou, naast zo iemand. Mensen Tiger Woods nu alweer, denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja, maar Moulin is natuurlijk niet te vergelijken... Uh, nee. Met Schumacher en uh, Tiger Woods, denk ik. Goed, we sluiten het uh, hoofdstuk uh, Moulin voor, uh, voor nu uh, af. Um, um, Ander nieuws van de afgelopen week in Amsterdam. De Boer, hoofdtrainer. Uh, bij Ajax tot medio 2014. Uh, hij heeft een contract getekend tot uh, 2014. Moet je dan nou maar zien of hij ook blijft natuurlijk. Maar eigenlijk ziet de nieuwe trainer zichzelf misschien nog wel langer zitten. Ik zei gekscherend, volgens mij hebben jullie het wel gezien voor tien jaar... Maar... Eigenlijk is dat ook mijn bedoeling om zo lang mogelijk trainer van Ajax te blijven. En de filosofie die niet ik alleen uitdraag... maar ook de filosofie van iedereen die bij Ajax werkt, om die uit te dragen. En als ik dan de scepter kan zwaaien, die tien jaar of die drieënhalf jaar... Ja, dan dat ben ik een heel gelukkig mens en ik hoop dat Ajax dan ook heel gelukkig... is. Een beetje het Ferguson-model uh, zoals ze dat bij uh, Manchester United uh, voorstaan. Is dat een goed idee om Frank de Boer heel lang bij Ajax te houden, Koen Greven? Nou ja, ik denk in elk geval, zeker na het vertrek van Jol. Bij Frank de Boer geldt een beetje hetzelfde als bij Moulin. Het is een eerlijke, recht door zee jongen. Als voetballer was hij dat al. Hij stond altijd klaar voor de pers, voor iedereen. Nooit een onvertogen woord. Een echte prof en een echte ajax natuurlijk. En nou ja, hij heeft zich bewezen bij Van Marwijk samen met Cocu als assistenttrainer. Heeft hij toch veel opgestoken. Ja. En je ziet nu. In één keer is de Brani de passie terug bij Ajax. Ze spelen weer leuk. Ze gaan voor elkaar door het vuur. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe dat in een paar weken is omgeslagen. Hoeveel wedstrijden zijn... hebben ze nu gespeeld? Drie. Drie. Maar goed, het is de zaak om dat vast te houden. Maar ik zou hem zeker een kans geven. Tom? Nou, ik ben er principieel op tegen eigenlijk. Maar dat is gewoon hoe ik erover denk. Waar ben je principieel op tegen? Uh, ik denk dat een, een, uh, co een trainer eigenlijk voor een hele korte termijn gecontracteerd moet worden, hoogstens voor één jaar. Maar dat de belangrijke man in de hele organisatie... de technisch directeur moet zijn. Nu wordt er weer de fout gemaakt dat eerst die trainer komt... en de technisch directeur hebben ze nog niet. Daar begrijp ik helemaal niks van. Ik vind dat een technisch directeur een lang, uh, lange tijd moet zijn... en ook voor het lange termijn moet zorgen... en dat een trainer, coach alleen maar voor één jaar moet gecontracteerd worden. Want dan ben je ook die ellende van die ontslagen... ben je misschien ook uh, kwijt. Heeft Ajax, heeft Ajax misschien vergeten... dat ze even met Van Basten precies hetzelfde hebben gedaan... en met uh, Martin Jol ook nee, precies hetzelfde? Nou, maar Benny Blind is nu in wezen verantwoordelijk voor het technische Ja, wacht even, die is doorgeschoven. Heet trouwens geen technisch directeur. Wat ik zei, maar technisch manager. Nou, dat zegt ook al iets. Hè? Ja. Maar, en even doorgeschoven. Dat is de belangrijkste positie in een sportorganisatie, die technische directeur. Maar die technische, technische directeur die kan natuurlijk ook op een gegeven moment... De verkeerde lijnen uitzetten. En als je dan daarmee een lang, langdurige relatie aangaat... dan moet die ook uh, afgekocht worden... En, en ontslagen worden. Ja, nou, dat is ook wel zo. Dus daar moet je zeer, zeer, zeer zorgvuldig mee zijn. He, en op een gegeven moment is dat ook een kwestie van vertrouwen natuurlijk. Maar het gaat mij aan, ik, Martin Jol had gewoon zijn eigen zaken van nemen. Die haalde spelers ja. binnen, ze haalde vriendjes binnen. En Frank de Boer, geloof ik niet dat hij dat doet. Die is gewoon eerlijk recht door zee voor Ajax. Dat scheelt al zo ontzettend veel. Als je gewoon eerlijk met zo'n club bezig ja, gaat. Nou Koen, ik zeg dat alleen maar. Want ik denk dat Frank de Boer de goede trainer is voor ja, Ajax. Denk dat maar waarom niet elke keer met een jaar verlengd? Waarom wordt er nu een contract gemaakt en niet tegen hem gezegd? gewoon: We wachten tot we de technisch directeur... Het, is men dan vergeten dat Van Gaal ook na Koeman kwam... en dat daardoor de ellende juist is Ik ben is wel met je gekomen. eens, want Van de Boog wilde Jol voor vijf jaar binnenhalen. Hm. Toen zei Jol zelf, nou, laten we eerst maar drie jaar nou, dat doen. Dat zou ik als tweede al ook doen. Kijk, kijken wat het gekost ja. had dan? Overigens, uh, um, uh, je had niet de indruk dat Frank de Boer van plan is... om allerlei uh, uh, bekenden om even <laughs> binnen te halen. Je voelt er waar ik naartoe wil, natuurlijk. <laughs> nou, jawel, vind... Ronald's, <laughs> Ronalds broer. <laughs> Ronald's super, maar goed, dat er zitten geen commerciële belangen aan, denk ik. Ik bedoel... <laughs> Uh, die zal ook wel zijn geld verdienen, maar het is niet zo dat zij... Ja, kijk, Joel haalde gewoon Mido via Raiola zijn, zaak, zijn eigen zaken wanneer nemen binnen. Atouba heeft hij zo binnengehaald, dus dat kan ik nog een hele rits noemen. Ja. Dat, Ja, ik, ik kan het niet bewijzen, maar je kan het aanvoelen dat dat gewoon wringt. Ja, Mido wil weer weg. Uh, Erwin ah, strikt erom. En, uh, meteen weg doen. Ja, ja dat, is dat is hetzelfde. Met... Ik, dat is, dat is, ik snap gewoon niet dat zo'n grote club als Ajax ook zo iemand... Ja. Binnenlaat. He, dat dat, dat, dat kan ik, heb ik dus echt geen kijk op. Maar hetzelfde vind ik eigenlijk bij Feyenoord. Als je kijkt naar Johnny van Beukering. Die dan de, nu daar binnen gehaald wordt. Ja, dan heb je zo'n grote club. En heb je, dan zitten er nog een beetje van die goudzoekers tussen. Van, dan denk je, ah, ja, hij kost niks. Hij, hij, haal hem maar binnen. En dan misschien wordt er wel wat. Dat kan toch niet. Ik denk dat ook... Ja. Vind ik vind het echt onbegrijpelijk dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat in zo'n soort organisaties... dat je zulke soort spelers op zulke soort posities een neemt binnen ja, de verhaal. Echt een belediging. Maar goed, ja, ja. De, de, de conclusie mag zijn... want ik, ik wil Ajax uh, zo langzamerhand een beetje af gaan ronden... dat het, uh, dat het bij Ajax weer sprankelt. zouden we Koen uh, Greven zeggen... wil je even omdraaien, Koen? Er hangt een beeldscherm. Dan speelt Ajax tegen HSV. Het is bijna rust. Hoe staat het? Het is 3-0 voor HSV. 3-0 voor je dankjewel. We gaan uh, over Arjen Robben uh, praten. Tenminste, hij, eerst laten we hem even horen, want hij sprak eindelijk. Uh, uh, hij zei met name van de week dat hij uh, geen spijt heeft... dat hij met het Nederlands elftal al heeft deelgenomen aan het WK. We hoorden dus eindelijk, uh, eindelijk zijn kant van het verhaal. Ja, Wat is het verhaal? Het verhaal is heel simpel. Ik heb, uh, ik heb het WK gespeeld en uh, vervolgens op vakantie gegaan terugkomen en uh, nou ja toen uh, wat iedereen weet uh, wat er geconstateerd is, uh, er zijn heel veel dingen gezegd en geroepen en geschreven en er zijn heel veel meningen gegeven en ik heb uh, wat je zegt ook je hebt van mij niks gehoord. Ik heb bewust heb ik ook niet. Uh, ik heb ik heb gewoon al mijn energie gewoon echt ingestoken in die uh, in die revalidatie. En, uh, ik denk ook niet dat het goed is uh, om je elke keer maar moet, te moeten verdedigen tegen wat of, of wie of wat dan ook. Ik bedoel, uh, er zijn zoveel idiote dingen geroepen als je dan elke keer moet gaan zeggen van uh, dat is niet zo, of dit zo en zo. Uh, ik wilde gewoon al mijn energie in de, in de revalidatie stoppen en uh, ik denk uh, dat dat gewoon het belangrijkste is geweest. En uh, kijk, daar komt ook nog bij: ik ben geen medici, uh, ik ben geen dokter, dus. Uh, wat dat betreft is dat ook uh, niet, uh, niet helemaal mijn zaak. En, wat ik zeg, ik ben, uh, ben de speler en het was voor mij al erg genoeg. En, uh, ik, uh, ik wilde me liever met andere dingen bezighouden. Arjan, Robben was dat uh, uh, deze week. Uh, Ton, mag ik bij jou beginnen? Want volgens mij zijn jullie ja. allemaal te springen om hier iets over te zeggen. Nee, uh, ik zit niet te springen. Juist nee? het, het tegendeel... uh, mag ik dan het woord aan Koen geven? Uh, uh, nou, het tegendeel eigenlijk. Ik vind het een volkomen niet zeggend interview... Ja, dit wist ik al allemaal. Hmm. En voor mij blijven de vragen gewoon... wat gebeurde er in de tussentijd? Want het is wel duidelijk dat hij tegen Spanje... die finale geen scheur, eh, spierscheur had van 5 of 7 centimeter. En op die training die hij zou beginnen wel... Wat gebeurde er in die tussentijd? Er wordt nog geen antwoord op gegeven. Hier was geen beach volley, voor voetbaltennooy. Nee, Want nee, hij zei, dat, nee, dat er is het. iets gebeurd. En zelfs één minuut of twee minuten of vijf minuten voor de training. wou hij gaan trainen, maar hij moest nog even gekeurd worden. En toen is het geconstateerd. Nou, het is voor mij volkomen onbegrijpelijk. En daar wil ik graag antwoorden op hebben. Koen, ja. Uh, ja, nee, ik ben zelf in Zuid-Afrika geweest. En heb Robben daar toen ook gesproken. Toen, die, uh, toen speelde hij overigens naar eigen zeggen ook met pijn. Hoor heeft hij zelf een paar keer gezegd, maar hij wilde zo graag het WK spelen. En speelde denk ik ook op zijn adrenaline. Maar ik denk dat het ook een dispuut is geweest tussen medici. Het is nooit ja. helemaal gezegd of hij nou geblesseerd was of niet. Ik bedoel, dat zegt Bayern München. En zelf wilde hij gaan trainen, had hij helemaal niet het idee dat hij geblesseerd was. En dat mysterie is nu nog steeds niet opgelost. Dat blijft natuurlijk vreemd. Nou, voor mij is dat geen mysterie, want uh, zo'n goede speler... Dus op welke plaats staat uh, Bayern München nu, terwijl hij toch redelijk bepalend is... zo'n goede speler om dan... Uh, vergissingen daarin te maken. Daar geloof ik niks van. Uh, ja, ik geloof in, in die straat. spierscheur. Ja. Ja. Ja. Ja. Voordat heeft, we vervallen ik, in de oude discussie uh, over uh, uh, Rob. aan zich. Het gaat even over het interview dat hij nu heeft gegeven. Heeft nou, dat voor jou nu de nodige vraagtekens weggehaald, Erben? Nou, ik vind het heel raar dat hij blijkbaar dus niet zelf voelt. Want de, voor mij is het een hele, hele sensitieve jongen. die heel goed. Een heel, heel, hele, hele sprint, sprintachtige jongen. die heel goed voelt. Uh. Maar blijkbaar voelde hij die zelf die, die, die, die, die, die, die, die spierscheur niet. Want dat, dat, dat zegt, hij, hij, hij realiseerde zich het pas na een keuring. En dat vind ik dan toch wel heel raar. Ik vind het wel heel slim dat hij gewoon zichzelf stilgehouden heeft. Want hij kan inderdaad, en vooral in Duitsland, ook al zeg je iets... het wordt op allerlei verschillende manieren uitgelegd. En ik denk dat er inderdaad een enorm spel is geweest... tussen de K en de NVB en Bayern München. En dat gaat waarschijnlijk over contracten en over heel veel geld... waarvan wij helemaal niks, niks ervan af weten, En dat hij zich daarom ook gewoon heel verstandig heeft aangedaan... om zichzelf gewoon Ja, het gaat over 2 miljoen euro zo'n beetje. 2 miljoen. Dat hebben ze maar, laa, ja, maar is ik, een klein. ik wil nog wel één ding zeggen. Ik snap, want uh, Er wordt ook gezegd, ja, waarom moet de jongen dan die WK-finale spelen? Kijk, dat is gewoon het allerbelangrijkste voor een voetballer... wat hij kan halen. Ja. En als, ja, als je in die finale staat, natuurlijk speel je dan. En ook al kost het je een jaar of kost het je twee jaar... die kans krijg je nooit weer. Die kans, die, die, misschien één keer over vier jaar nog een keer, maar daarna... Je, ja, hebt, je, je kunt niet drie keer een wk finale houden, uh, Dus maar, je neemt alle spijt. risico's. Maar ma, ma, wacht even. Kijk, uh, het kost hem misschien daarna één of twee jaar. Hem kost het niks. Hij is verzekerd. Het kost Bayern München dus wat kost het ons, en, wat, en dan heb jij verplichtingen ten opzichte van nou, hey, Ja nee, Maar wat kost het Nederland als, als, als Robin niet gespeeld had? Nog, nog, nog veel meer. Dit is het belangrijkste. We moeten gewoon prioriteiten stellen. Wat is belangrijk? Het Nederlands elftal of Bayern München? Ik zeg het Nederlands elftal nee. Als sportief, ik ben een sporter, dus ik bekijk het, het vanuit een sportief oogpunt. Dan is het, het hoogst haalbare als een voetballer wereldkampioen voetbal worden. Daarbij voor de rest van je leven, sportief gezien, klaar. Als je daar de kans hebt, moet je daar alles doen. Als ik snijden, ik hoor wel eens in interviews zeggen, en dat, dat, dat is een hele andere discussie, uh, een hele andere cultuur tegenwoordig, onder, onder die, die, die, die jongens spelen, dat ze bijna wel een beetje trots op zijn, dat er een injectie Naald in, in, in de kledenkamer klaar ligt om waar we een spuiter in doen, want dan hebben ze geen pijn. Ja. Uh, dus de roofbouw die gepleegd wordt op, op, op, op de speler, ben ik het heel mee eens. Maar als je ergens een keertje dat extra risico nemen, dan is dat tijdens een WK-finale. En dan ga je niet sparen tijdens een WK-finale... om bijvoorbeeld in een, in een, in een, comp, in een, in een competitie iets, iets beter... Ja, maar ja, waar je mensen betaald, betaald uh, hebben, Nou, Broer. dat wil ik net zeggen. Dat is een een jacht, jacht, even, Tom, even, waar gaat even, het even, even een Gaat reactie? het om geld of gaat het om de sport? Nee, nee jacht, donder, dan het goed. gaat niet om zijn gedachten... want zelfs een sport dan moet je vaak terughalen en dergelijke. Nee... Hij krijgt elke maand die uh, half miljoen uh, ja. D D Duitse markt of euro's. Ja. En dan heeft hij ook verplichtingen tegen op ten opzichte van die werkgever. En hoe je het went of keert, Bayern München is de dupe. Koen. Dat is waar. Al heeft Bayern München hem gewoon vergeten te verzekeren. Ze Dat hebben gewoon 60.000 euro gehad om hem te verzekeren. Dat hebben ze niet gedaan. Als ze van de hebben gekregen hadden, ja. kregen ze gewoon geld. Voor. Dat, Dat was, dan dan hadden ze ook kunnen doen. Maar goed, ja, maar, nee, maar we we, we, we komen doen. nu toch wel weer in die oude discussie waar ik net voor waarschuwde. Uh, die, die we eigenlijk al wekenlang uh, hier hebben uh, gevoerd. Uh, wat mij persoonlijk opviel in de vragen die werd gesteld. Het antwoord is wat hij gaf. Er werd op een gegeven moment door Jan Roos gevraagd. wat kan je erover zeggen? En toen antwoordde hij met: Ja, wat kan en wat mag ik erover zeggen? Kan iemand voor jullie daar een conclusie uittrekken... dat er dus nog eigenlijk veel meer speelt... en uh, dat hij eigenlijk gewoon niet het achter van zijn tong heeft laten zien? Wie? Koen? Ja, ik denk dat we nooit helemaal erachter komen wat er nou gebeurd is. Je ziet ook dat Bayern München en de KFB... uiteindelijk gewoon een compromis hebben gesloten... Met een, door een vriendschappelijke wedstrijd te gaan spelen. En de supporters kunnen straks het geld dus gaan betalen. Ja. Ja, ik wil gewoon de sportman zien En ik ben, blij, ik ben blij als Nederlander dat hij gewoon voor Nederland... in die, in die finale gespeeld ja. heeft... Ja, het hadden... is zelfs geen spijt. maar ja. dat moet je gewoon opstellen. En al dat geneuzel om even over verzekeringen of over, over vriendschappelijke wedstrijden. Totaal onbelangrijk. Bij deze. Uh, overigens kwam Bayern nog meer in het nieuws ja. uh, deze week. Want? Nou, als ik dan. Je, je, je zal nog terugkomen bij, over, over mijn, wat mij opviel uh, afgelopen weken over het nieuws. Dat, uh, dat Mark van Bommel. Nou, dat is ook toevallig. Dat staat net op mijn lijstje als het volgende onderwerp. Ja, dus dus Goede sidekick meer. Ja, even. inderdaad. Um, um, we gaan het hebben over Mark van Bommel. Uh, die, uh, zijn contract wordt waarschijnlijk uh, niet uh, verlengd, hebben. Ja. Um, waarschijnlijk wordt er gezegd, want uh, we hebben Mark van Bommel en zijn zaakwaarnemer gesproken en die zegt: ja, maar dat kan Heunis wel zeggen, maar we praten helemaal niet met Heunis, want we praten met Roemenieke. Okay. En voor hetzelfde geld uh, verleng ik in februari voor twee jaar of ik hou er in februari mee op. Wat moet hij doen, vind je? Nou, ik, ik, ik hoop dat hij gewoon terugkomt naar Nederland. En dat, dat, dat, dat, dat die PSV een beetje, een beetje, een beetje gaat helpen. Dus daar hebben ze hem heel hard nodig, hard nodig volgens mij. Um, maar ik snap wel dat je op een gegeven moment een verjonging door wil voeren. Ik vind dat, dat, dat vind ik dus wel een goed beleid. Als je dat uit beleidmatig uh, kiest. van, hey, Ik wil een verjonging doorvoeren. En juist als dan een speler die gewoon heel goed is. Ja, Mark kan natuurlijk makkelijk mee nog bij, bij, bij Bayern, Bayern München. Maar... Ja, je moet vooruitkijken. En uh, ja, ik snap dat hij liever daar wil spelen, denk ik. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp de keuze wel. Uh, Koen uh, van de NRC. Uh, Schweinsteiger heeft nu gezegd dat uh, hij moet blijven. Volgens mij heeft het ook een beetje uh, weer teruggetrokken, die woorden. Maar... Van Bommel heeft inderdaad wel aangegeven... dat hij ooit nog eens bij PSV wil uh, komen te voetballen. Nou, PSV heeft natuurlijk financiële problemen. En nou ja, goed, de zaak me nemen van uh, Van Bommel is tegenwoordig Mino Raiola. Dus waarschijnlijk gaat hij naar de club waar Jol gaat trainen volgend jaar. <tiedacht> Ton? Nou, ik zit me af te vragen. Van Jongen, ik ben het volkomen met je eens. Je moet ook naar de toekomst kijken. Ja. Maar het kan ook gewoon als argument gebruikt worden om hem uh, kwijt te willen. He, en dan gaat het niet om die verjonging. En wat mij opvalt bij Bayern München is... Roemeniek heeft het ook een beetje teruggehaald al. Jij zei het net. Ja. Daar heeft men een driemanschap. Bekkenbouwer, Roemeniek en Heunis. En die zeggen, ja, die, die werken perfect samen. Ja. Want de een zegt iets. Een balletje of een luchtballontje werpen ze op. En de ander kan het weer neutraliseren. Dus eigenlijk heb ik gezien... een driemanschap in de top... die goed met elkaar samenwerkt... is eigenlijk de beste leider. En wat? allemaal oud voetballers. Ja. Maar je kan het ook andersom uitleggen. Je kan ook zeggen, van: er is geen goede communicatie... want de een zegt dit, terwijl de ander nog met de speler aan het onderhandelen nou, is. ik denk dat het juist een hele goede communicatie is... en dat we zo als buffer voor elkaar kunnen werken. Mee eens? Kom. Ja, het, is het, ene, het gaat ook wel eens mis. Ik bedoel, ik vol, volgens mij heeft Hurnes toen ook uitgaat naar Van Gaal... in een ja. van de pergistische programma's. Per nou, toen werd het programma. ook een Monique uh, uh, geneutraliseerd. Maar Van Gaal lag er ook bijna uit, hè, 13 maanden geleden. Dan wordt de druk enorm opgevoerd. Dan gaat Bekkenbouwer in de build doen en dan gaat alles los. Mm. En dan kan je ook op een gegeven moment... Ze hebben ook jarenlang van, van rotzooi en gezeik gehad daar Maar bij de vorige contractverlenging van Mark Mollon... die was toch ook heel erg moeizaam, of niet? Ja. Toen was er ook sprake van dat hij weg moest gaan. Maar in één keer mocht, mocht hij maar blijven. Toen speelde hij ook een stuk minder. Vorig seizoen heeft hij ja. echt een topseizoen gehad. Ja, maar de, van Bayern. er is voor Mark natuurlijk geen enkel probleem. Kijk, als hij bij Bayern niet mag spelen... dan kan hij natuurlijk nog, nog naar heel veel andere clubs toe ja, ja. Kort, kort zeker, geblesseerd zeker. geweest kan ik me ook nog herinneren... in die, die periode. Het is, dat is gewoon niet, even, even niet lekker in nee, precies. ja, ja, ja goed, Ze goed. denken in ieder geval dat <tus> hij niet goed genoeg is. Want hoe oud is hij? 33, 34 ja, jaar? Kan al ja, jaar ja, ja, precies kan ja. Ja. Ja. We gaan nee? even afronden, want de tune is er al... voor het internationaal van vijf uur. Even kwam al aan financiële zorgen bij PSV Koen, daar heb jij een artikel over geschreven en daar weet je heel veel van. Zometeen. Meer daarover, zoals gezegd, zometeen na vijf. Graag goed zo. In vroege vogels. dode vogels zal je bedoelen. Wat gaan we het er nou weer over hebben? Niet al?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 Van alle kanten.